De drie vrouwen deden volgens de politie helemaal niets om een einde te maken aan de vechtende kinderen. De vergunning van het kinderdagverblijf is voorlopig ingetrokken. Een echtpaar in de Amerikaanse staat Massachusetts is verdronken toen de twee hun hondje probeerden te redden. Het ongeluk gebeurde in een meer achter het huis van het stel. Ze waren er aan het varen met hun boot. De terrier was in het water gesprongen en de man dook het dieren achterna. Hij kwam in de problemen, waarna zijn vrouw probeerde hem te redden, hoewel ze niet kon zwemmen. Het stel overleed in het ziekenhuis. De terrier heeft het wel overleefd en is naar een dierenasiel gebracht. Het weer vannacht bijna overal droog. In het noorden kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen eerst wolkenvelden, later ook steeds meer zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Muzieknacht. Met Teun Verstegen en Anne de Jong. Na een zomer van experimentele programma's werken wij langzaam weer toe. Na een nieuw seizoen nog steeds wakker hier op de dinsdagnacht op Radio 1. Maar vannacht kijken we nog één keer terug op het vorige seizoen. De, uh, het komende uur nog hoort u de muzikale hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Zometeen Edwin Jongendijk en Hit Me TV. Maar eerst Cirque Valentin. Het was een zeskoppige band en dat hadden we nog nooit eerder in de studio gehad. Maar ze stonden erop. Ze moesten met z'n zessen komen. En het resultaat, dat mocht er wezen. U hoort eerst All The Boys. I it's all Twice that penny's a neck and I'm on want eyes I'm gonna wear I'm gonna have some fun Get another girl's on my baby's phone Come on, baby, come gonna kiss me Twice that penny's a neck and I eyes I'm on ice. So ain't gonna wear I'm gonna have some fun Get another girl's on my baby's phone I let my blues <laughs> go loco, Them hips go up and And Booty's make me Ching, ching, ching Ching, ching, ching, ching Er is meer, kalmte, feest. Valentijn met Stephanie Deck en uh, daarvoor nog All The Boys. Wat zie je toch met een behoorlijk volle studio... Uh, heel goed hebben neergezet. Ja. Uh, alle muziek op uh, wat u vannacht hoort tussen twee en vier. Dat is allemaal live van ons programma Nog Steeds Wakker. En die muziek die wordt natuurlijk verzorgd door de bandjes die er komen. Maar dat wordt natuurlijk allemaal mogelijk gemaakt... door de fantastische technici op Radio 1. En er is één technicus die ooit tegen ons zei... jullie hebben iedere week een band in de studio. Nou, ik weet eigenlijk... Eigenlijk nog wel iemand, nou dan wordt het natuurlijk gevaarlijk. Want als je eenmaal iets bij ons begint aan te dragen, dan moet het natuurlijk wel van termate kwaliteit zijn dat het de hoge standaard van nog steeds wakker weet te overtreffen. We hebben de gok genomen. We hebben hem laten komen helemaal uit Groningen. Edwin Jongendijk, hij zingt ook in het uh, um, ja, in het dialect, het Gronings zingt hij. En uh, nee, het was uh, iets totaal anders dan dat we altijd al te horen hadden het gekregen. wel een taal die hij zichzelf had aangeleerd. Ja, hij kwam uit Drenthe. Hij was geboren in Drenthe. <laughs> maar het, het Gronings, dat, dat, hij voelde zich daar meer in thuis... en vond ook dat zijn liedjes uh, in die taal geschreven moesten worden. En zo deed hij dat ook bij ons in de studio. En als echte Fries Anne, moet jij dat uh, het Gronings ook wel een anders. beetje na kunnen nou doen. Dat is een totaal anders. Goed, dat is een andere discussie. Het was iets... Ook iets heel aparts wat bij ons in de studio was. En het was ook ontzettend goed. Edwin Jongendijk nu dus op Radio 1. Aak de Kaaselkrieg. Aak de Pakte ik die vast, er is geen aan hij zo bij mij past, er is geen aan hij mij zo slaapt. Ak ja, de kans op kring liet ik die nooit meer gaan, en zie ik zacht wat blijft in die nogen, streelde ik langs om langs die rug. En de Kanselkring wil ik alleen maar lusten En met die dansen in het duister En tegen niks aan zijn oor die kieken. En de Kanselkring. En uit de Kanselkring wil ik de eenheid verluizen En die je kale zonde bewijzen.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 In het duister, en dekt niks aan als nooit die kieken. Ak de kastel krink, zo te we die ween, en was maar weer zolang aan die geem. Ik zal verhaal die bier die blim. Ak de kastel krink, Ik Nog steeds wakker, muzieknacht. All this time we spent on the battlefield trying to find back our beloof. Save your breath if you can't destroy it is better you do not go there. you love to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 That you need to be able to kill whatever you bring to life oh, oh. It Could Happen live bij ons in de studio... door Hit Me TV. En als u goed meetelt... zitten daar vier, 3 en 1 streepje in. Dat heeft, ja, dat, is echt, dat heeft dan te maken met... Uh, nou goed, dat is een lang verhaal. De H, de I en de yes. yes. Z... zit allemaal streepjes in en dat samen maakt Hit Me TV. En dat maakt vier, drie en één. En dat werd door Hit Me TV zelfstandig geknipt... in oude albumhoesjes en daardoor ontstond... Een nieuw albumhoesje en zo was het album 4-3-1 in de studio te koop. Volgt u het nog? Dus als zij hadden een cd uitgebracht, dat heette 4-3-1. Ja. En die albumhoesje iedereen had een unieke albumhoes, want ze waren hem zelf aan het knippen en plakken. Ja, daarom. Dat kon je uit een hoesje van Tom Waits doen... of van uh, Go Back to the Zoo bijvoorbeeld. Nickelback is ook altijd wel gerechtvaardigd om uh, de schaar in te zetten. Ja. Uh, en, en, en nou, nou, Zo kreeg je een Hitmeet-TV-cover. Uh, tussen al dat knippen en plakken door zijn ze toch nog in staat geweest... om in de nacht ergens een keer bij ons langs te komen. Ik weet ook nog dat we een gesprek hadden over bijensterfte... en dat ze alle drie, ze waren hier met z'n drieën... alle drie aandachtig hebben geluisterd naar een item over bijensterfte. Dat viel mij dan weer op <lacht> als je bent. Goed. Uh, genoeg reden om te blijven luisteren naar Hit Me TV. Het is een ontzettend leuk bandje. En het volgende nummer kwam dus ook van hun nieuwe cd af. 4-3-1 heet die cd en het nummer heet Men Mice. So self-satisfied You smoke and fuck as much as you like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 Scream! enige echte ode aan Yvonne Jaspers natuurlijk van Boerzoeksvrouw. Gezongen en eigenlijk opgedragen door Mooi Wark, de boerenrockband. En Teun, je zei net al, ik kom uit het noorden, uit Friesland. Daar is deze band ongelooflijk populair. Maar ik kom uit Brabant... Wij zijn echt de provinciale. Ja. Dat, dat, daar zijn ze ook heel groot. Volgens mij waren wij uh, tijdens het bezoek van Mooi Warwick aan onze studio... tot de conclusie gekomen dat Mooi Warwick overal heel groot is. Behalve in de Randstad. Ja. En, dat, en dan groot bedoelen dan echt feesttenten... waar, laten we zeggen, vijf, zesduizend man makkelijk bij elkaar komen. Allemaal lekker bier drinken en allemaal helemaal losgaan op dus de muziek van Mooi Wark. En ik zei toen, want jij bent de muzieksamensteller... van Nog Steeds Wakker, Teun. Ik zei toen tegen jou, is het niet een idee... om die jongens gewoon een keer uit te nodigen? Ik dacht, die komen echt nooit. Maar ze zeiden, ja, want we vinden de radio leuk. Ja, ze, ze hebben hier volgens mij echt zitten genieten... van hoe de radio gemaakt werd. Al zijn ze misschien al duizend keer op de radio geweest. Ja. Nou, het ging heel goed. En ja, ja mogen we dan een nummer spelen... wat misschien niet helemaal geschikt is voor Radio 1? Nou... Jawel, dat mag wel. Ja, het is en... heel gek, want ik ben wel zijn optreden geweest... van Mooi Wark in zo'n tent. Ze sluiten altijd af met dit nummer. Dat wist ik niet, maar dat deden ze bij ons dus. Ook afsluiten ja. met dit nummer. En, uh, nou ja, iets dat... andere versie dan in die feestent. Iets rustiger, maar nog steeds uh, compleet idioot. I'm not afraid to Tell you that I love you a lot. I wanna tell you that I love you lot. De hype spilled, the do you know? In een rustige, mooie, ingetogen versie met uh, accordeon, uh, heet dat hè? Ja, accordon. Uh, <laughs> ik moest even nadenken, hoe het ook weer heette. Bij ons uh, hier uh, in de studio. Uh, nadat ze uh, toch een, het, het al een behoorlijke hit was. Maar moeite met in de nacht langskomen hadden ze absoluut niet. En nee. ze stonden er. En daarvoor dus de akoestische versie van Idioot van de Boerenrockband Mooi Um, genoeg mannen, denk ik, op dit moment eventjes gehad uh, in onze uh, WNL-muzieknacht. Een vrouw zou niet We ook graag zijn. een vrouw zijn. Ja. Maar Aafke Romijn gaat u zometeen naar luisteren hier op Radio 1. Zij heeft een alter ego, die heet Stella. En omdat ze niet echt uh, namen kon geven aan de nummers... dacht ze, ga ik gewoon mijn eigen alter ego gebruiken... met dan een nummertje erachter. Dus het klinkt misschien wat raar. Maar u gaat zometeen luisteren naar Stella 5. En nu eerst Stella 17.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 that button. 20 years from now All that I'll be asking myself Is what the hell I was thinking When I decided to fall Head over heels for you De nog steeds wakker muzieknacht Ze maakte gebruik van de prachtige Vleugel bij ons in de studio Aafke Romein. En speelde daar onder andere Stella 5. En nu hoorde daarvoor ook nog Stella 17. U luistert nog steeds naar Radio 1. Het is... 20 minuten voor vier. En uh, tot vier uur laten wij dus het beste horen. van de live muziek die bij ons in de studio gespeeld werd. bij Nog steeds wakker. Zo hoort u straks nog de band Piepschuim. Rudy Makai en John Tarifa. Maar eerst Björn van der Doelen. Uh, bekend als uh, oud voetballer. van uh, PSV uh, Twente. Twente. NEC. Uh, dankjewel. J jouw voetbalkennis is duidelijk groter dan de mijne. Uh, maar nu uh, uh, na het voetballen toch echt fulltime uh, muzikant. en speelt onder het pseudoniem Allee Soldaten met een eh, grote band, maar was hier bij ons alleen... en speelde onder andere moeder en een nummer voor zijn vader. U hoort Björn van der Doelen. Zal ik hoe eens zeggen... over mijn oude heer? Die had zijn deel verdriet gehad. Zijn eigen portie zeer. Want hij was nog geen tiener. Of zijn oudste ging heen. En nog voor zijn jongste zuster twintig waren. Nam onze lieve heren mee. Zo een ander ook mag zeggen.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 En je moet vooral niet overdreven links gaan lopen doen... want dat vindt hij politiek correct gezegd. Zo een ander ook mag zeggen. Ja, ons vader had gelijk. En ik heb nou zelf ook een zoon. Vraag mijn eigen nou wel af. Als hij straks zauber is. Of hij om me lacht. Om de grappen die ons vader maakte. Als ik ze grijnig was. En of hij ook niet luistert als ik zeg. Ga naar de kapper met haar haar. een ander ook mag zeggen. Nou, we lijken op elkaar. Zeg, vader, luister eens. Kom eens vaker langs. Ik weet dat je druk hebt...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 Ik hoop dat ik net zo vader word als jij.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 Time is now, so I start from scratch, combine words that match. Feed the ears of hungry listeners with a message attached to each song. I'm only Mike, never on the beat zone. It feels so right, though I might have been wrong. Maybe I was wrong, but deep inside it feels so right. And now I sit here alone, and inside it feels so right. Oh, oh. I said it really feels so right. John Tarifa hoorde u hier op Radio 1 Zo so right zoals hij dat bij ons speelde in de nog steeds wakker nacht. En uh, Rudy Mackay was ook te gast bij ons. Een goede singer-songwriter, maar ook lid van de Mirakelse TV Tunes coverband. En dat is toch wel zo bijzonder dat we het u graag laten horen.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 Post, met zijn poes verdient de kost In zijn rode wagen Zon of regen vlagen. Briefjes pakjes brengt hij in het rond En ieder kent zijn mooie rode kar Als een vrienden zwaaien naar hem en lachen Brengt hij jou ook wat? Hoor je klopt. De post! Haal op het doek voor Barba Papa. Kom op bezoek. <trak het is> bij de familie Barba Papa. Kom op bezoek bij Barba Papa, yeah. Kunnen wat ze willen worden, dun dik of rond, kort, fica lang. Bij Barbapahiau, yeah, Domol heeft een hart van goud. De. Mirakelse TV Tunes coverband. Hij speelde een heel klein stukje. En wij doen erg ons best om de Mirakelse TV Tunes coverband... volgend seizoen bij ons in de studio te krijgen. Want het is zo ontzettend leuk. Je hoorde Rudy Makai op het laatst nog één regeltje doen uit Dommel. En hij heeft heel lang getwijfeld hier. In de gang heeft hij geijsbeerd om dat te doen. Maar hij zei, ja, het is zonder mijn blazersvrienden eigenlijk niet te doen. Maar ja, hij deed op het einde toch maar een zinnetje. Want hij kon het niet laten om Dommel ook maar te doen. Uh, ook bij ons in de studio, uh, uh, en dat was de, de Mirakse TV-Tunes coverband, was om te lachen. Maar Piepschuim, dat is ook om te lachen uit Nijmegen. En ze maken uh, cabaretteske muziek. En dat kwamen ze bij ons in de studio nogmaals doen. Om te beginnen met Vos.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 Vrat de wolf de vos toen op, een beetje achterdocht, dat is voor vossen niet verkeerd. We zullen allemaal eens sterven, maar de domste gaan het eerst. Hun zelfverzonnen angst en een behoorlijk sterk verhaal. En de vos die vrat er goed van het, versloot ze allemaal.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 C. Verburg. Een cabaretier, u heeft het vast ongetwijfeld begrepen met deze tekst. Uithoorde u, en dat is tegelijkertijd de afsluiting van deze WNL Muzieknacht... Dit was een samenvatting van alle muziek die wij het afgelopen jaar bij ons in de studio hebben gehad. En wij maken ons eigenlijk al een klein beetje op voor weer een heel jaar met heel veel nieuwe muziek. Ik heb er al heel veel zin in. Ja, over twee weken uh, dan begint uh, de, het reguliere seizoen van Nog Steeds Wakker. Met uh, daarin inderdaad heel veel muziek. Maar we gaan eerst uh, naar de uitzending van uh, iets iets vieren. Dat is dichterbij. Dat, Dat is uh, een heel stuk dichterbij. Uh, onder andere Joris uh, Kurk zit bij ons aan tafel. Goedemorgen Joris. Goedemorgen. Je bent er uh, na vieren met Geert-Jan Haan. 120 minuten de wereld rond. Ja, wat vinden jullie ook niet dat er in de nacht op Radio 1... meer aandacht zou moeten zijn voor buitenlands nieuws? Dat zou mogen in ieder geval. Ik zie een hele enthousiaste gezicht nou, nee, ja, hier. Nee, zeker. Ja, Zeker. Wij slapen allemaal, maar de wereld is wakker aan de andere kant. Dat bedoel ik. Wij hebben ontzettend genoten van jullie heerlijke muziek zojuist. Maar wij willen de komende twee uur een lans breken... dat er meer aandacht moet zijn op Radio 1 voor meer buitenlands nieuws. We okay, dus wij gaan... een klein lijstje van landen willen worden. Wij gaan onder andere naar Australië, Brazilië, Uruguay. We gaan naar Japan, naar China, Roemenië, Rusland, India, Californië En we eindigen in Brussel uh, tegen zes uur te veel om op te noemen. We nemen de luisteraar mee de hele wereld over... met prachtige verhalen die, uh, die heel veel mensen denk ik nog niet weten. Dus meer dan de moeite waard om te blijven luisteren. De wereld rond in 120 minuten, zo na het nieuws van 4 uur. Dat wordt zoals altijd verzorgd door de NOS. Alles netjes mooi bijgehouden en opgesteld door René van Brakel. Omroep WNL, op Radio 1.